AMW ah, Verkeersinformatie. In Zuid-Limburg komt plaatselijk dichte mist voor. En dan begin ik met goed nieuws. Want de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Daar uh, was lange tijd maar één rijstrook open door een ongeluk met een viertal vrachtwagens en een bus. Nou, dat is allemaal opgeruimd. De weg is dus eigenlijk weer vrij. Tussen Knoop het Waterberg en Hoendeloos staat 7 kilometer. De Spitstrook. Die is nog wel even dicht, want er staan een aantal vrachtwagenchauffeurs... die aan hun maximale rijtijd zitten, omdat ze natuurlijk urenlang in de file hebben gestaan. Rijkswaterstaat probeert ze nu weg te halen, zodat de spitsstrook straks ook nog eventjes open kan... om de file te laten oplossen. Want er staat door die file op de A50 nog een flinke file op de A12... vanuit Utrecht naar Arnhem. Tussen Wageningen en Arnhem-Noord 9 kilometer. En bij Rotterdam loopt het vast door een ongeluk op de A20 naar Gouda. 5 kilometer voor het knooppunt Gouwen. De linkerrijstrook is dicht.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 Ze komt uit de DDR en ze is natuurkundige. Maar wat is er nou nog meer over haar te vertellen? Nou, ik vraag het straks aan haar landgenote Annette Biersel... die hier in Nederland woont. Het huis aan het Merwedeplein 37, 2 Hoog in Amsterdam... waar Anne Frank heeft gewoond voordat ze moest onderduiken... is voor één keer toegankelijk voor publiek. Dat is uh, vandaag bekend geworden. 10 december dan is het zover. Dan mogen maximaal 300 mensen het huis bezoeken... Nou, mijn eerste gast van vanavond is mede-initiatiefnemer van deze publieke openstelling. Gertjan jan Jiming, goedenavond. Goedenavond. Ja, want uw familie, heb ik begrepen, heeft al jaren boekhandel daar in de buurt. Ja. Ook al ten tijde van. De De boekhandel familie. bestaat sinds de bouw van de wijk. Ja. En uh, op een gegeven moment. Uh, Anne werd jarig. En de dag daarvoor zei de vader: van wat we hier eigenlijk hebben. Nou, laten we eens. Uh, nou, zei het een dagboek. Laten we naar de boekhandel gaan. En daar wees zij. Eigenlijk geen dagboek, maar een poëziealbum aan. Dat vond ze mooi, mooi rood geruit. En, nou goed, en dat werd haar beste vriendin. Ja niet uh, wetend dat dat uh, nog een hele eigen leven zou gaan leiden. Nee, inderdaad. En wie stond daar toen in de winkel? In die winkel stonden, stonden de, de mensen die er toen waren. Ik heb niet precies uh, boven water wie er toen stonden. Uw vader? Maar, Want het was in de nee, tijd van die, uw vader? Die stond, er, die stond er niet. Maar uh, ik denk personeel. En, en, en, maar ik, Anne was een, een zelf... Uh, die, die wist wat ze wilde. Dus die had geen hulp nodig. Die liep regelrecht af. Dat wil ik hebben. En dat ging mee naar huis en mocht ze er nog niet naar kijken. De volgende dag mocht ze het uitpakken. Ja. Het staat allemaal in het dagboek. Ja. En nou ja, dan, dan gaat ze voor het eerst schrijven. Ja, dat moet toch voor uw familie toch ook heel... Ge u bent zelf al na de oorlog. Ja, ik ben van maar, 49. He, dit is dus in, inderdaad in die winkel van uw familie gekocht. Ja. En later leest u dat dagboek wat gekocht is in uw winkel. Ja. Dat, dat is natuurlijk een, een fenomeen. Dan moet je wel bij zeggen dat dat dagboek in het begin, ik heb uh, in die wijk, zijn natuurlijk heel veel mensen weggevoerd. Hè. Er zijn 17.000 mensen uit de rivierenbuurt, wat een van de kernbuurten was in Amsterdam, waar, waar Joodse vluchtelingen voornamelijk woonden. Mm -hmm. Daar zijn er 13.000 van nooit teruggekomen. Na de oorlog heb ik uh, een groot aantal van die mensen leren kennen. Onder andere een man, Otto Kaan die het dagboek uh, heeft laten publiceren. Maar je moet je voorstellen dat kort na de oorlog... Uh, jarenlang uh, niemand geïnteresseerd was aan uh, wat er met de joden was gebeurd. En zeker niet in een dagboek van een meisje. En pas na uh, een toneelstuk in Amerika. en pas nadat uh, een aantal. Uh, uh, ja, publicaties waren gedaan in het buitenland. is men zich hier gaan interesseren. Um, dus dat kwam pas heel laat op gang. Ik denk uh, jaren, eind jaren 50. dat dat, dat uh, bekend ja. werd van. Nou, dit is, en het is natuurlijk bizar. Punt één is het bizar wat er gebeurd is in Nederland. Dat mensen zomaar uit hun huis gerukt worden en nooit meer terugkomen. Dat is één ding. Het andere ding is natuurlijk dat een meisje... wat dat zo nadrukkelijk en zo welbewust opschrijft... en die dat eigenlijk ook nog klaarmaakt voor publicatie... He, want ze heeft vier versies geschreven. Eén voor publicatie, die dus dat welbewust iets wil doorgeven... van een boodschap van jongens, die is niet goed, dit moeten we niet doen... En dat is natuurlijk wat, wat ja. mensen ontzettend aanspreken. Ja. Dat, dat dagboek is dus gekocht in, hè, in dat vertelde u net, in ja. de winkel van uw familie. Ja. Die, dat, uh, die winkel bestaat nog steeds. Ja. Uh, kenden ze de mensen die daar werkten, uw vader de familie je, je, moet je Nee, je moet je voorstellen dat, dat uh, de mensen die na 1933 uh, naar Amsterdam vluchten, naar Nederland vluchten... Uh, de rivierenbuurt was een mooi gebouwde buurt, was, stond, was eigenlijk net klaar. We stond voor grotendeels leeg. Amsterdammers wilden daar niet wonen om de een of andere reden. Het was te, te, te breed, te groot ze dus vonden het een beetje ongezellig. Mm -hmm. Uh, de rijkere mensen woonden daar wel. De huren waren natuurlijk ook uh, wat hoog. Uh, zal ik zal het zo vertellen wat de familie Frank uh, betaalde. Nou, dat wil ik eigenlijk meteen de weten. weten. Nou, <laughs> die betaalde 70, euro, 70 gulden 10 cent per maand. En dat was veel in die Dat effect? was echt veel. Ja, dat is veel was veel. En overigens is het wel uh, apart dat uh, Otto Frank had het zo geregeld... dat op het moment dat zij wegging in de onderduik... en dat mm -hmm. was omdat Margot had een aangetekend brief gekregen op zondag... jij moet je komen melden. En toen zei de familie, ja, nu is het moment om onder te duiken. Dat uh, met de huiseigenaar heel Hilwis was afgesproken... Uh, wij betalen nog... Uh, hier is een, een pot geld, als het geld op is, dan is de woning weg... En zo is het uh, geweest dat nog een jaar lang die woning leeg heeft gestaan, omdat uh, de familie Frank nog betaalde. Ja, ja. Ze hebben er negen jaar gewoond, totdat ja. ze dus uiteindelijk ja. naar de Prinsengracht gingen ja. om daar onder, ja. onder te duiken. Ja. Um, dat huis dat wordt dus nu bezocht, 10 ja. december, door 300 mensen. Ja. Uh, is het nog in de originele staat? Ja, dat is eigenlijk ongelooflijk. Um, in 2005. Uh, overleed een van de oude dames die daar woonde. Of ik moet zeggen, de laatste oude dame die daar woonde. Ze woonden met z'n tweeën. En de families die daarvoor in het huis gewoond hebben... die, die ken ik ook. en die heb ik ook gezegd van, hebben jullie nog dingen veranderd? Maar nee, er was geen geld voor. Dat was de tijd er niet naar. En die oude dames hebben niets veranderd. Nee. Dus op een gegeven moment stond die woning leeg. En toen ben ik er eigenlijk... Het was tegelijkertijd met een, uh, het initiatief... voor een beeldje op het Merwedeplein. Als een soort uh, ja, herinneringsplek. Ja, daar heeft u voor gezorgd. Hè? Dat, dat er een beeldje van, ja. uh, van Anne Frank ja. op het Merwedeplein ja. is gekomen. En ik wilde eigenlijk ook zorgen... dat die woning niet teloor ging. En ik heb toen de, de toenmalige eigenaar... zover gekregen om het uit de verkoop te halen. Ja, en dan... Uh, dan komt Eimere in beeld. En dat is echt ongelooflijk. Ja, wat de die Ja, de woningbouwcorporatie. En die... Zagen dus het belang in van, ja, Anne is toch een kanon van de Nederlandse geschiedenis. Die zagen het belang in van deze plek. Eh, wat lang niet iedereen inzag. En zij ze zeiden van, dit huis is zo authentiek nog. Dat we hoeven eigenlijk alleen oude verflagen weg te halen. Oude behanglagen weg te halen. En dan zijn we op de kern. En dan kunnen we kijken van, wat is te restaureren? Ja. Eh, de keuken bijvoorbeeld, is, uh, is weer... Uh, die, daar hoort ze dus eigenlijk alleen de originele kleur aan te brengen. Ja, ja want u heeft mij net foto's laten ja. zien uit een, uit een fotoboek... en echt ja zo'n traditioneel Amsterdams huis. Ja. Ja. Uh, zo'n camerans suite en inderdaad de keuken met zo'n uh, granieten aanrecht. Granieten aanrecht en blauwe kleur. En uiteindelijk is het dus gerestaureerd... en wordt het nu, heb ik begrepen, verhuurd... Ja. aan uh, mensen, die, buitenlanders, die in hun eigen land niet vrij mogen schrijven. Ja. Dus, Dat dus is auteurs. Een, ja, Precies, er is een heel goed initiatief van een Stichting die uh, zich daarbij bezighoudt en die die schrijvers langere of kortere tijd uh, daar laat wonen. Uh, was een, Dat er zou een, haar aangesproken een... hebben. Absoluut. Absoluut. Want aan de wilde schrijver worden niets liever. Ja. En nu kunnen mensen daar in alle rust, uh, uh, wat ze in hun land vaak niet kunnen, daar uh, werken aan een, een, een, een poëzie of aan, ja. aan een novelle. Weet u wat? ze wel eens als u daar in de, ja. de buurt bent. Ja. ja. En zijn ze zich heel erg bewust van die plek. Nee. Nee? <laughs> Minder. <laughs> uh, ik leg het ze wel weer dan weer graag aan. uit. Uh, maar vaak komen ze uit een hele andere cultuur. Uh, en natuurlijk hebben ze wel van Anne Frank gehoord. Maar, maar weten ja, eigenlijk helemaal niet nee. dat ze daar gewoond heeft? Nee. eigenlijk. Weet je, voor ons... Als, hè, wij hebben nu een enorme achtergrond van wat er gebeurd is. En dan loop je door zo'n woning en dan heb je... Ja, je krijgt een vibratie. Je krijgt een we hebben een avond met, uh, voor de restauratie met Jacqueline van Maarsen. De beste vriendin van Anne. Daar heb ik zo nog een leuk nieuwtje over. Hebben we daar gehouden en dat was een novemberavond. En er kwamen twee keer vijftig mensen op af. Dus met uiteindelijk totaal honderd mensen in twee ploegen. En de wind speelde om de ramen. De, de erker waar Anne uit het raam hangt. Uh, hè, de beroemde enige filmbeelden van Anne. Ja. En dan ineens komt die geschiedenis over je heen. En dat is toch een, een hele bijzondere ervaring. Ja, wat kunt u dat omschrijven? Wat voel je dan? Je voelt, je voelt de bizarheid van geschiedenis. Je voelt het, de, de angst ook. Een beetje wat die mensen gevoeld moeten hebben. Het, het product wat het meest verkocht werd in de rivierenbeurt... Dat was een rugzakje. Want die moest iedereen klaar hebben staan met spulletjes... om snel weg te kunnen. Moet je je voorstellen. En dus iedereen had naast de deur een rugzakje met zijn eigen spulletjes. Ja. En dus was je erop bedacht dat er op een gegeven moment de bel ging... dat er een vrachtauto voor de deur staat... of dat er een, een, een troep soldaten voor de deur stond die de tram inleidde. En in feite, en dat is iets wat, wat we niet beseffen... in feite gebeurde er in Nederland verder verdraaid weinig... Men wolf misschien de mensen, de buren na, die met de tram naar de Hollandse Schouwburg gingen... om naar Westerbork te gaan. Nou, dat was het dan zo'n beetje. Het leven ging gewoon door. En u vindt het heel belangrijk, ook bijvoorbeeld door dat beeldje op dat plein... Absoluut. Uh, en door de openstelling nu van dat huis, dat men daarvan doordrongen is? Juist. Ik vind het belangrijk dat jeugd weet wat er kan gebeuren mm -hmm. in een gecultiveerd land... Bezet door hele beschaafde mensen. Je gaat het straks over, over Duitsers hebben. Hè? Het is natuurlijk onvoorstelbaar dat het land van Goethe en Bach. dat, dat, dat zoiets voor kan brengen. Maar dat is nu, natuurlijk niet alleen aan Duitsland kleeft dat. maar dat kleeft aan, aan, aan overal in de wereld. Nou is het zo dat iedereen dat uh, huis aan de Prinsengracht. Hè, het ja. achterhuis kent. Ja. maar het Merwedeplein 37-2 hoog. Niet. Nou, dat valt wel mee. Uh, ik krijg in de winkel uh, busladingen, Japanners, uh, weet ik wat allemaal. Van, van heinde ver komen mensen. Toch wel die, degelijk. Ja, die graag naar het huis willen. Je moet niet vergeten, Anne is dertien. Uh, uh, ze heeft het langste tijd in dat huis gewoond. De vriendinnetjes en, en, en alles, dat speelt zich af op het Meermiddeplein. En in dat huis. Ja. Oma kwam uit Frankfurt, uh, woonde in de kamer en suite. En is daar overleden. Dus de familie heeft daar heel veel... Geschiedenis heeft er heel veel meegemaakt. U zei van Jacqueline, haar beste vriendin, heb ja. ik nog een leuk nieuwtje. Ja. Misschien kunnen we dan met een leuk nieuwtje eindigen. Nou, goed, graag. Uh, Jacqueline, die trouwens net een, een, een uh, die heeft een boek geschreven Ik heet Anne, zei ze. Mm -hmm. uh, dat, daar heeft ze nu ook een kinderboek van gemaakt. En de woensdag, de 7e december, gaan ze dat bij ons in de literaire salon presenteren. Dus ik heb voor een heleboel mensen een leuke mededeling. Die kunnen daar ook naartoe komen. Twee belangrijke data. 7 ja. december. Deze dus in de en, boekhandel aan bent, uh, het Merwedeplein. Nou, het is boekhandel op de Rooshoftlaan, hoek om van de Waalstraat. Hoekje. En om het hoekje is het huis Merwedeplein, 37-2. En uh, als mensen daar naartoe willen, ze zijn van harte welkom... Uh, moeten ze even uh, ons vinden. Ja, En wie, wie het eerst komt, wie het eerst maalt, om het maar even heel ordinair te zeggen. Uh, ik, sinds vanochtend um, stromen de mails binnen. Sinds vanochtend komen de mensen in de winkel... Uh, ja, het wordt nog even schuiven. Ja. <laughs> Goed. Hartelijk dank in elk geval uh, voor uw komst. Ik, uh, ik sprak met meneer Gertjan jan Jimmink, dus van de boekhandel daar in de buurt bij Merwedeplein. Dank u wel. Dit is Radio 1. Tot half negen, twee dingen met Margreet Rijntjes. Ja, en tot half negen gaan we het hebben over deze dame. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. een wichtiger Schritt für die Stabilität des Euro als Ganzes. Die griechische Frage ist jetzt noch nicht geklärt. Ich halte es für außerordentlich bekümmerlich, sag ich mal. And ja, that was Bundskanzlier Angela Merkel, de Deutsche Iron Lady. Alle ogen zijn op haar gericht om ons uit de eurocrisis te halen. Maar wie is die Angela Merkel eigenlijk? Nou, ze is uh, 57, komt uit Oost-Duitsland en is voor de duvel niet bang. Maar wat weten we nog meer van haar? Daar willen we veel meer over weten namelijk. Hier in de studio is de Duitse correspondent in Nederland Annette Bierschel. Goedenavond. Hallo. Ja, als, uh, als jij, want wij kennen elkaar, dus ja. we elkaar. als jij zo die doortastende Merkel hoort in al die quotejes, wat denk je dan? Ja, dat doortastende merken. En dan denk ik soms, uh, wat zeg je nu eigenlijk? Want ze zegt, uh, komt vaak met heel veel details en heel veel informatie. Maar dan denk ik soms, kom maar met een hele grote programmatische uitspraak. Nou, daar houden we het Duitsers wel ook van. Mm -hmm. En uh, dan, dan denk ik ook, uh, wat is je positie? Hè? Je moet toch iets... Uh... Maar is onduidelijk dan? Uh, uh, ja, soms is het onduidelijk wat ze zegt. Het ze had was laatst een heel groot debat in de Bondsdag. En, uh, en één commentator heeft daar vergeten gelijken met de groenteafdeling van een groot supermarkt. Uh, net zo'n rust- en remzone. Dus als je, ja, je weet, je komt de supermarkt binnen en je wordt de hectiek van, van, van de dag. En dan word je even afgeremd. Door het, want dan moet je echt goed kijken en kiezen in de groenteafdeling. En dan ja. krijg je het eerste die muziek. En dan word je zo in slaap geluld. En toen zei die, precies zo is Angela Merkel. <lacht> het is niet heel duidelijk. Ik vond het, uh, ja. vond het... Dus dat heb ik inderdaad. Dus als jij zegt, uh, nou, dan komen van die uitspraken. Ook wat we net hoorde, dan denk ik, ja, wat zeg je nu eigenlijk? Ja, want uh, wat we van haar weten, hè, behalve dan dit, dat ze dus niet altijd even duidelijk is, uh, is dat ze is opgegroeid in de DDR. Um, ze heeft natuurkunde gestudeerd. Want gepromoveerd de, dus, gepromoveerd dus, ja, zelfs. Ja, ja. Um, om te beginnen is even die DDR. Haar ouders, wat deden die? Ja, nou het is wel interessant dat ze in Hamburg, dus in het westen van Duitsland, is geboren. En haar vader, dus uh, Domine. Uh, Lutherse Domine. die is uh, in de jaren 50... dus vlak met, met uh, klein Angela in het, in het mandje, naar de DDR gegaan. En dat was toen uit idealisme om daar dus een uh, gemeente over te nemen. En dat was, is natuurlijk een stap geweest. Dus dat je zeg maar uit de vrije zone na, na de, het communistische deur ging. Ja, als predikant dus. ja. Dus uh, als predikant. Dus zij uh, is dus opgegroeid doministochter, domineesdochter uh, in het oosten. En uh, uh, ja, daar heeft ze. Uh, uh, ja, uh, drie kinderen waren het de, toen uh, thuis. Mm -hmm. En eigenlijk ook een plattelandsgemeente in het oosten van Duitsland. Wat we, we weten niet zoveel van haar. Dat is, dat is ook heel typerend voor haar. Daar komen we misschien straks. Want op. waarom is dat idee? Uh, nou, omdat ze toch erg haar eigen privéleven beschermt. En, en niet alleen beschermt, omdat ze. Ja, voor, voor privacy en omdat ze ook ergens een plek moet hebben, en dat vind ik, hoort ook zo, waar ze zichzelf kan zijn. Maar ze denkt ook dat het niet zo belangrijk is. Wie zij, wat, persoonlijk, wie zij is. persoonlijk is? wat ze voor voorkeuren heeft en, en zoiets. Dus we weten niet zo, niet zo gek veel uh, mm -hmm. over haar. Dat is heel bijzonder. in heel Duitsland is natuurlijk al twintig jaar uh, zo'n beetje aan het raadselen. Wie is Angela Merkel ja. nou? Ja, want... Maar we hebben net een paar dingen weten we natuurlijk uit die tijd. Dus uh, wat weten, weten we? weten dus bijvoorbeeld dat uh, dat heeft haar, haar vader heeft daar over ook geklaagd dat hij altijd haar zin uh, moest krijgen. Dus hij deed wat ze wou. Oh, toen nou. al. <laughs> en uh, nou, dat uh, dat is bijvoorbeeld bekend. En dan uh, kun je ook zien dat ze dat ze wel, alsof ze daar een beetje ook met opzet graag uh, uh, ja, de, de, de, het buitenbeentje is. Ja, ja. Dus heeft op school, middelbare school, jaren zes, 60... Uh, was, was natuurlijk de grote vraag bij alle middelbare scholieren... dus ook in de DDR, voor wie ben je? Mm -hmm. Rolling Stones of The Beatles? Ja. Nou, de uh, hele klas was voor de Rolling Stones en Angela... Nou, voor de Het is ja, dus, gewoon dus zo om anders, anders te zijn. Zulke dingen, ja, en dan denk je soms: was het om, om even anders ja. te zijn? Was het niet En ook, waren. want dat natuurkunde, ik bedoel, zelfs gepromoveerd, er zijn toch niet zo heel veel vrouwen volgens mij die dat kunnen nazeggen? Ja, ongelooflijk ja, toch? Ja, ja Dus ja. dat is een snuggere tante, mogen we er dan van uitgaan. Nou, ja, ze is een pittig natuurlijk, ze is hoog intelligent. Dat, dat ja. moet je wel iets. Maar wat iets was voor haar kunnen. ambitie om natuurkunde te gaan doen? Uh, ja, dat was denk ik ook zoiets. Daar wordt word ook gezegd Lekker dat het anders ook, ook een uh, uitdaging. Um, en dat heeft ze zelfs ook een keer gezegd, dat het ook een uitdaging was, juist in zo'n mannenwereld, te zeggen, nou, ik ga dat doen. Ja. En, uh, en dat heeft ze ook gedaan met groot succes. Ja, want die, uh, die DDR, hè, waar ze dan uiteindelijk is opgegroeid, heeft die ook veel sporen nagelaten eigenlijk. Ik bedoel, het is een succes geworden in de natuurkunde, maar uiteindelijk nu ook in de politiek een andere keuze die ze gemaakt heeft. Ja, ja dat heeft die sporen achtergelaten, dat is, dat is een hele goede vraag. Daar, daar moest ik vandaag ook nog goed over nadenken. Dat is ook een van die raadsels in Duitsland. En ik denk je zeker omdat... Uh, uh, nat nat natuurlijk als je opgroeit in zo'n totalitair land... dan moet je je ook kunnen verstoppen met je opvattingen. Uh -huh. Met je mening en als persoon. Je moet bij wijze van spreken onzichtbaar worden. Om dan toch... Door te drijven wat je wilt. Je wil door te zetten. En dat is precies Angela Merkel. Dat doet ze nu ook. Zij blijft soms bijna, in de hele crisis nu, bijna blijft ze onzichtbaar. Wat wil ze nu eigenlijk? Eurobonds, ja of nee? Wil ze nu uh, dat de centrale bank de geld drukt of nee? Wat, wat is er nou? Dan zegt ze soms dit en soms dat. En dan, uh, uh, op het einde blijkt het dat ze haar wil krijgt. Ja. Dat inderdaad maar opeens... dat ze het spel gewoon slim gespeeld heeft. Ja, en ik denk, dat lijkt me iets. Want als je denkt, ze is natuurlijk uh, die 35 jaar die ze dan in de DDR heeft ge ge geleefd... Mm -hmm. um, uh, heeft ze, was ze natuurlijk altijd minderheid geweest als, als domineesdochter uh, in de DDR. En als uh, natuurkunde, ja. als vrouw. Ja. Ja. Dus uh, ze weet wel degelijk wat ze wil, alleen ze verpakt het een beetje onduidelijk. Ik voor denk jouw dat gevoel. dat misschien zoiets is. En dan denk ik, wat, wat ook is... is het is natuurlijk heel lastig voor iemand uit de DDR... die dan in de politiek is. Die kan, niet, die kan natuurlijk ook niet zoveel vertellen over haar jeugd... en dan zeggen, nou kijk, uh, uh, ja, uit, uit dat nest kom ik. Waarom dat niet? is mijn ervaring. Omdat het toch uh, eigenlijk een besmet verleden is voor veel. Voor de meerderheid, voor de, voor de Duitsers, dus voor de West-Duitsers. Ja, is niet iets waar je zo makkelijk trots op kunt zijn. Weet nee. je, Gerhard Schroeder, die kon dan zeggen... nou, ik ben een arbeiderkind uh, en opgegroeid en ik kon, kon zoiets ja. vertellen. Maar of, er hangt nog steeds een soort zenuwen over dat communistische... Uh, ja, dat is toch iets wat... Uh, ja, hoe vertel je dat dan? Moet je dan je niet met één met rechtvaardigen? Omdat ze, ze... was dus ook in de FDJ, in de jeugdbeweging van de, van, van de DDR. Ja. Um, daar zat ze dus ook. Moet ze dan alles met één rechtvaardigen? Ja, ja. Of ja. Zoiets, want dus, ik heb ook wel eens begrepen dat juist het feit... dat ze uit de DDR komt, maakt dat haar kansen in de politiek om in het Westen uiteindelijk iets te betekenen, juist vergroot zijn. Ja, dat denk ik ook. Ik denk A, omdat ze dat kan. Ze kan het inderdaad. Want ja, ze, ze is dus uh, van de CDU, hè, de Christen Democratische ja. Partij. Dat is bij uitstek een mannenpartij eigenlijk. Mm -hmm. uh, en, of was ze toen ze daar uh, ook voorzitter werd. Uh, ook eerder katholiek. En dan komt zij, geschreide vrouw. Uh, Protestants, uh, geen kinderen en uh, uit de vroegere DDR. Nou, dat, dat is nog al wat en, uh, uh, dus dat heeft zeker ook bij haar geholpen. Meegeholpen ja. en ja. Heb jij heb je haar ooit echt volmondig zien lachen trouwens? Nee. Nee, hè? nee, het is geen lachenbek. Nee, nee, ik weet ook niet of ze echt veel humor heeft. Het wordt wel gezegd. <laughs> ja. Mensen die, die uh, ja, met haar uh, gesprek hebben gevoerd, dat ze heel erg gezellig is. Gezellig? Dat ze het ook weet gezellig te maken. Uh, um, Zo'n stemming. Zij kan een sfeer uh, verbreiden, gezellig. Is. Zij kan goed luisteren. Hoewel haar huis moet uitzien, haar privéhuis oh. moet uitzien als een studentenflat. Oh. Zo de cd die daar zo op de grond ligt. En een paar cd's, waarschijnlijk Wagner... want daar houdt ze erg van. Ligt er dan ook nog bij. En dan ergens een goedkope risopaaltafel. Maar eh, erg studentico's. Oh. Maar goed, ze heeft ook nog een... Uh, klein weekendhuisje... in, in de UK Markt, dus in het oosten van Berlijn. Ja, ja. En daar blijkt ze dus... dan toch uh, ook erg aangelaten te zijn. Echt uh, privé. En dat, dat wil ze ook graag. Nou is het zo dat zij natuurlijk ook, ze nu dan beledigingen... om me oren krijgt. Ik herinner me dat... Uh, langs Berlusconi een opmerking gemaakt. Zou hebben ja, ja, Je moet meteen lachen over haar onaantrekkelijke achterwerk. En dan zeg ik het heel netjes. Ja. Uh, hoe gaat ze daarmee om? Is dat bekend? Uh, zij laat het niet blijken. Zij laat het niet blijken. Ik, uh, dat vond ik nog uh, verbazingwekkend. Ik vind het erg slim dat je het niet laat blijken. De andere scène was ook trouwens Berlusconi. Dat was bij die brug. Um, uh, dat was, in, uh, in, uh, was ook ergens een Europese top. En uh, Berlusconi... En iedereen stond te wachten op Berlusconi. Die stond te bellen. En je zag Angela zo op haar uh, klok kijken. En, uh, en op een gegeven moment is zij met iedereen weggegaan. Maar zij liet eigenlijk ook niet echt blijken... hoe kwaad en, en boos ze was. En ik denk dat het is echt slim, so diplomatiek ja, te zijn. Ja, maar, je kon het natuurlijk wel dan achteraf bij de, bij de laatste, bij de persconferentie van Sarkozy ja. en Merkel zien, hoe ze naar, toen ze naar Veel Berlusconi. Weer ja, en toen keken ze. Ja, ja. Na, bijna. Ja, heel laatdunkend. We ja, ja, doen radio, ik kan het niet voordoen. Maar, nee. vond, dat vond maar ik... ze lieten duidelijk blijken dat ze hem niet erg hoogachtten. Ja, en toen dacht zeggen. ik, nou ja, na die opmerking van Berlusconi... dat was zo de ja. wraak van Angela. Dus dat, uh... Want bij Angela moeten we natuurlijk ook meteen denken... aan uh, Margaret Thatcher in de jaren tachtig. Weet je het nog? Zo klonk dat. Some socialists seem to believe... that people should be numbers in a state computer. We believe they should be individuals. We're all unequal... No one, thank heavens, is quite like anyone else, however much the socialists may pretend otherwise. Zijn ze vergelijkbaar? Uh, Zij was ook uh, a beta. Huh? Zij heeft uh, schrijkundig gestudeerd volgens mij, Margaret Thatcher. Huh? Dus in, in zoverre zijn ze en eerste vrouw ook dus. En, uh, maar ze zijn niet, niet vergelijkbaar. Nee. Want Margaret Thatcher had hele vaste opvattingen. De, de Iron Lady mm -hmm. natuurlijk ook. En de grote handtas. Nou, hij heeft Angela ook niet. Die heeft met, met zulke attributen, heeft Merkel niet zoveel. Um, maar um, en dat is juist het verschil. Want zeg maar, de, de, de Merkelse manier is eigenlijk juist uh, dat je niet in een hele ja. sterke positie nee, zit, die, die je echt doordrukt. Want tegenwoordig wordt daar zelfs uh, populisme verweten in Duitsland. Omdat ze soms uh, uh, ja, zelfs nu heel erg haar partij de linkerkant opschrijft. Dus, uh... En tot slot, want ik had het uh, over het feit dat wij het hierover gingen hebben bij mijn uh, Duitse collega van origine Duits, net als jij. <laughs> ja. En die zei dat ze toch ook wel een soort trots voelt: van zo, mijn landgenoot, die doet ertoe, die heeft is wel de lady waar het om draait deze dagen. Ook al doet ze het wellicht een beetje onduidelijk... Heb je dat ook? Dat, heb, je ik dat? Ook, ja. dat ja. heb ik ook. Dat heb ik ook. Moet je toch ook... toegeven? Ja, nee, dat geef ik ook toe. Ik, ik zeg soms uh, ja, kritische dingen dan ook. Maar als me iemand vraagt, dan zeg ik: Ik heb ontzettende bewondering voor haar. Wat ze heeft gepresteerd. En op, to op het ogenblik is zij echt uh, ja, die vrouw die de regie in handen houdt ja. in Europa. Nou, we gaan het afwachten goed het af gaat lopen. Jan Heel hartelijk dank voor je komst. Graag gedaan. Duitse correspondenten hier in Nederland, Annette Bierschel, sprak ik mee. Dit was hem weer. Twee dingen voor vandaag. Morgenavond, vrijdagavond is het dan alweer. Dan zijn we er weer om acht uur met uh, twee nieuwe dingen. En op onze site kunt u meer informatie teruglezen over gasten en interviews ook terugluisteren. En over het eerste gesprek van daarnet, uh, de bezichtiging van het Anne-Frank-huis aan het Nerwedeplein in Amsterdam. Voor informatie daarover kunt u naar de site www.jimmink.eu. Goed, straks BNN Today, zoals gebruikelijk met Willemijn Veenhoven. Wat ja, heb jij allemaal voor moet ons al, in petto? Ik moet al zo lachen dat jij zegt: morgen twee nieuwe dingen. Ja, <laughs> dat vind ik zo, hè? Ja. <laughs> uh, wat hebben wij? Laatste nieuws uit Egypte. Daar is het nu even wat rustiger op het Aguirplein, maar dat heeft zo zijn redenen en dat hoor je zo meteen. En uh, Patrick Lodiers over zijn nieuwe programma. En ja. Maar geet, ja? ik was vanmiddag, oh, je was al bijna weg. Maar ik was vanmiddag bij de persconferentie van Nick en Simon. Ach, welke vrouw wil dat nou niet? Nou, ja, ja, nou, ja, dat oh, jij blijkbaar. <laughs> Luister maar, kwart voor tien hoor je dat. En uh, nou, verder nog veel meer na het nieuws van half negen is. Regite Finch. Radio 1, het NOS Journaal. De 5 mei lezing van het Nationaal Comité 4 en 5 mei wordt volgend jaar gehouden door de Duitse president Wolf.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 bleek wil bekijken of de 100 miljoen inderdaad te weinig is. De Arabische Liga heeft Syrië een nieuw ultimatum opgelegd. Damaskus krijgt een dag de tijd om in te stemmen... met de komst van 500 waarnemers, anders volgen economische sancties. Damaskus zou slechts 40 waarnemers willen toelaten en niet 500. En de site van RTV Drenthe is urenlang onbereikbaar geweest. Bezoekers wilden beelden bekijken van een gekapzijste boot... waar Sinterklaas op zat...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 Het is donderdag 24 november, twee over half negen. Goedenavond. Er komen maandag gewoon verkiezingen in Egypte. Dat maakten de militaire machthebbers vanmiddag bekend. Remco Andersen is onze man in Cairo en die vertelt dat het er nou apart aan toe gaat daar op het plein. Vandaag zijn J.K. Rowling, de schrijfster van Harry Potter... en actrice Sienna Miller verhoord door de commissie... die de tabloidpers in Engeland onderzoekt. Hugh Grant kwam ook aan het woord. En wat allemaal nog meer, dat hoor je zo meteen. En Nick en Simon Simon presenteerde vandaag hun CD en DVD... van de vierde Symfonica in Rosso concerten die ze dit jaar gaven. Onlangs. En uh, ik ging bij ze langs in Van den Dam. en Dam. die Luc zit me uit te lachen, die wist niet dat ik zo'n Nick Simon -fan, fan was. Die niet. Luc, zelfs mijn moeder. Ja, heel goed. En jij stiekem ook. Best Tuurlijk. Een beetje. Maar onze Joris Kreugel die is trouwens groot fan van Queen. Freddie Mercury is nog altijd mijn jeugdheld. En ik draai hem nog steeds niet zo heel vaak meer. Maar het is vandaag twintig jaar geleden dat hij overleden is. En dan ga ik het met een diehard fan van het eerste uur over hebben. Patrick Lodiers hier in de studio. Ik ga hem zo meteen met hem hebben over uh, goede voornemens. Want uh, daar heeft hij het over in zijn nieuwe tv-programma PS tot volgend jaar. Maar eerst even, Patrick, hoe was jouw dag vandaag? Vanochtend vroeg ben ik uh, naar nieuwe Gein gegaan. Daar heb ik een draaidag gehad voor PS tot volgend jaar. Daar heb ik uh, zo, ja, zo meteen meer over. En uh, vervolgens moest ik uh, hier in Hilversum naar een uh, studio... waar een promo werd opgenomen voor Nederland 1. Echt een te gekke promo waarin ik in een soort van startblokken moest. en Er wordt een mooie promo voor onder meer de IQ-test. Wat er weer aan zit te komen... Uh, daarna moest ik even op BNN zijn. Ja, nu ben ik hier. En gewoon niet op BNN, maar op in de studio is Luke ik. Hallo Rosanne. Uh, nieuws zometeen over de Jumbo NC1000. Die eerste neemt namelijk de tweede over. Die is echt de klapper van de eeuw. Want uh, dit kunstje flikken ze nu al voor de tweede keer. Ja, eerder nam Jumbo ook al de super de boer over. Verder nieuws over Egypte, de sexy zachte G en dat ongeluk op de Waal. Na 9 uur hoor je meer. En dan naast mij Jack van Gelder, die wel grote uh, Nico Simon fan is, toch Jack? Ik vind ze wel leuk. Ja, het, ja. Nou, ik, het, het is niet dat ik de platen beluister, maar ik vind de jongens leuk dan dat ik de muziek vind. Dat vind ik dus ook. Maar ja. dat vindt volgens mij stiekem heel Nederland. Ja, ja, ja. Nee, maar ze kunnen geweldig zingen. Maar ik, ik zou ook wel een ander repertoire een keer van ze willen horen. Ja, of een andere kant van ze willen horen. Nou, rond kwart voor tien. Ja, ik ga naar je luisteren. In ieder geval in, zeker Check, het dat ook. Ja, hockeyster Wieke Dijkstra stelt zich niet meer beschikbaar voor het Nederlands team. Ze is kwaad op bondscoach Max Caldas... omdat hij haar niet meeneemt naar een oefenstage in Spanje in december. Voor het EK afgelopen augustus werd de middenvelder van Laren ook al gepasseerd. Ze vindt het selectiebeleid van Caldas respectloos... en hekelt het gebrek aan nazorg. Ja, verder is er eigenlijk vanuit uh, de rest van het begeleidingsteam... en ook uh, vanuit de hockeybond...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 Kalders zegt dat hij een reden heeft voor het passeren van Dat lijkt me ook logisch. Ze dus is er volgens hem niet ingeslaagd haar verdedigende spel te verbeteren. Ja, we vragen voor onze middenvelders. Dat, dat is de plek waar Wieken in Marnoogig alleen maar kan spelen uh, in het Nederlands team. Uh, Zowel aan de bal als zonder bal. Uh, een bijdrage kunnen leveren aan het geheel. En in Marnograak Wieke's kwaliteit ligt absoluut in een balbezit. En een nieuw balbezit vind ik haar heel zwak. De extra die drie jaar geleden tot het team behoorde dat in Peking olympisch kampioen werd, kan verdediging van de titel in Londen dus nu vergeten. En dan de Nederlandse golfers, die zijn goed van start gegaan bij het WK voor landenteams. Robert-Jan Derksen en Joost Luijten volbrachten de eerste ronde op het Chinese eiland Hainan. Moet je een keer naartoe, hartstikke mooi. In 64 slagen, <lacht> acht onder par, ook zonder Nick en Simon. Team Holland is daarmee voorlopig gedeeld vierde. Samen met de Verenigde Staten en drie slagen achter koploper Australië. Bij deze discipline in de golfsport staan de twee golfers om de beurt de bal. Kwestie van goede samenwerking volgens Luiten.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 straks, het is dus onder meer om tien uur veel meer sport verder in langs de lijn. Dan horen we bijvoorbeeld ook of de Nederlandse volleyballers... een piepkleine kans op de Olympische Spelen nog even levend hebben gehouden. Ach zo, Jack. Ja, dat was hem. Nou. Ik kan er niet meer van maken. Ik ga een <laughs> ook buiten. Ben je een beetje... Ja, zit je niet zo lekker in bevel? Ik zit heerlijk in bevel, vel. Heerlijk in de vel. In de vel. Nou, Ik zit nog wel. even te denken aan, aan Nick en Simon, maar ja. jij ook. Volgens mij. Ja, nee, ja. Nee, Ik tot, tot tot maar wie, vind, in, wie vind jij leuker nou eigenlijk? Nick ja, of Simon? Ja, Nick... Ja? Toch, ja. ja. ja. Weet oh. je welke dat is? Kort haar, korte naam, lang haar, lange naam. Ik probeer het ook te ja. zeggen. Dat is <laughs> ze echt verschrikkelijk, ja. Maar als geheel vind ze natuurlijk... En Jan dat is er één, hè? Ja, precies. Dat okay. is de, ja. Ja, en dan klopt. heb je de drieërs. <laughs> Jack voor Gelder, dankjewel. Yo. Radio 1, BNN Today. Vandaag was het betrekkelijk rustig op het Tagrierplein in Cairo. Maar dat betekent absoluut niet dat de demonstraties ten einde lopen. Want ook al heeft de legertop excuses aangeboden... voor de bijna 40 doden die de afgelopen dagen vielen. De macht uit handen geven, zoals de demonstranten eigenlijk willen. Dat gaan ze echt niet doen. En die verkiezingen die gaan de maanden gewoon door. Remco Andersen is onze man in Cairo. Remco, goedenavond. Goedenavond. Jij was daar net nog op het Tagrierplein. Uh, hoe, hoe kan het dat het vandaag zoveel rustiger is? Nou ja, de afgelopen vijf dagen is er um, in een zijzaak van het plein uh, tussen pleinen plein en de universiteit binnenlandse zaken... non-stop gevochten, 24 uur per dag. Mm -hmm. En vanmorgen hebben uh, geestelijke van de al azhar Universiteit, dat is een hele vooraanstaand uh, instituut in de, in de Arabische wereld... ...die hebben een uh, waterstilstand uh, bewerkstelligd En sindsdien uh, is het rustig, wordt er niet meer gevochten. Aan de ene kant van de straat hebben de militairen een buur opgericht... ...en aan de andere kant staan uh, demonstranten, andere demonstranten tegen te houden om te zorgen dat het rustig blijft. Ja, dus het is een muur. Aan de ene kant staat dan, staat dan het leger. Aan de andere kant de rustige demonstranten. Maar achter die rustige demonstranten weer de, de demonstranten die wel hè, het liefst de confrontatie aangaan. Die rustige demonstranten, wat zijn dat dan voor types? Nou, dat is, dat is, dat is een, beetje, een beetje onduidelijk. Uh, het, ik weet niet of ik het heel snel goed uitleggen, maar... maar... De oppositie hier is verdeeld. Een hele belangrijke oppositiegroep is de moslimbroederschap. Mm -hmm. En die heeft een paar dagen geleden ook overleg gevoerd met de regering. Tegen het zere been van veel oppositie op het plein zelf. Die vinden dat je niet met uh, uh, die leegleiding moet praten. Want dat geeft alleen maar legitimiteit. Maar die moslimbroederschap. En de legerleiding hebben in het gemeen dat ze zo snel mogelijk verkiezingen willen, Omdat die legerleiding vrees voor ze voorbestaan. en Omdat de moslimbroederschap naar verwachting heel erg uh, zal winnen bij de verkiezingen. Ja. En op het plein ontstaat die gewoon steeds meer woede tegenover die moslimbroederschap. Een ja. hele belangrijke uh, groep in Egypte. Uh, omdat uh, zij zich steeds meer aan de kant van het leger scharen in ogen van die uh, uh, opstandelingen. En uh, er wordt op het plein ook gefluisterd hier en daar dat de moslimbroederschap is. Die nu uh, probeert te voorkomen dat... Uh, dat ze we weer elkaar op de vuist gaan. Dus uh, ja, ja. er putst van alles daar en uh, men uh, raakt steeds verdeelder. Dus dat, de, de, de, want die moslimbroederschap heeft er baat bij als die verkiezingen gewoon doorgaan. Want ze staan er op dit ja. moment heel goed voor. Dus die hebben er baat bij dat het rustig blijft. Ja. Uh, dus... Wat er eigenlijk gebeurt is dat die demonstranten op plein zeggen... wij proberen hier democratie te krijgen, wij proberen het leger weg te krijgen. Ja. En jullie denken alleen maar je eigen verkiezingswinst... en laten de revolutie uh, op deze manier uh, in het water vallen. En dat, is, uh, ja, dat zet veel kwaad bloed. En, ja. Er is van spanning tussen die twee groepen. Uh, dus, dus die mensen dan die daar de, de boel rustig proberen te houden... zouden dan wellicht uh, ja, verkapte leden van die moslimbroederschap zijn? Dat lijkt mij dan een kwestie van tijd voordat die, die, die twee groepen met elkaar op de vuist gaan. De rustiger en de agressievere demonstranten. Ja, dat denk ik dus ook. Ja. Vandaag was het uh, nog vrij rustig. Maar ik heb inderdaad gevraagd uh, aan een van die lui in die, uh, in die linie... die de anderen dus tegenhouden van... Wat, uh, ben niet bang dat die elkaar te vuist gaan. En die zei, ja, daar ben ik wel bang voor. Daarom zijn we aan nou, het proberen zoveel mogelijk mensen deze kant op te krijgen. Ik dacht, nou, dat is een goed idee. Dus uh, tot nu toe is het wel rustig. Maar ik weet niet, ik kan me niet voorstellen dat het heel lang zo blijft. Volgens mij gaan die wel een keer elkaar te vuist. Ja, ja. De, Nou zeg je, ja, die moslimbroederschap, die willen zo snel mogelijk verkiezingen. Heel veel andere mensen willen dat niet, die geen aanhang zijn van de moslimbroeders. Um, wat willen die dan? Ja, die willen een, een burgerregering. Nou, het grootste deel van de, de Egyptenaren is het wel allemaal behoorlijk zat en wil wel gewoon verkiezingen. En, um, maar op het plein heb je enkele 10.000 activisten die wel heel veel sympathie hebben. Maar dat zijn wel de meest uh, ja, radicale activisten ja. die in mijn ogen terecht inzien dat de leegleiding alleen maar trucjes uh, uithaalt. En dat als ze nu weer toegeven dat die legerleiding hetzelfde zal blijven doen als de afgelopen maanden. Namelijk ja. uh, uh, proberen democratie te vastbomen. Maar, maar, maar, wil, willen, maar de gebeuren... meeste, willen de meeste Egyptenaren die willen... Die willen... En niet de militaire raad, maar ook niet de moslimbroeders. Die willen gewoon een, een ander soort nieuwe politiek die er nu nog niet is. Nou, het is niet of-of. Als er verkiezingen komen, zal de moslimbroederschap, net als veel andere oppositiegroepen, gewoon een deel van de, van de taart krijgen. Zeg maar. maar op dit moment heeft die lege leiding aan het hoer staan. En dat wil iedereen eigenlijk wel weg hebben. Wat mensen op het plein zeggen is, die moeten nu weg. Want uh, zij werken ons alleen maar tegen. En in de rest van de samenleving je heel veel mensen die iets genuanceerder zijn. Die zoiets hebben van, nou, laten we nou maar eerst verkiezingen hebben en het parlement krijgen en dan... Uh, komt allemaal wat op. Ja, en... ja ga verder. Nou ja, en dat is dat is, uh, dat is een beetje de, de. Dat is een beetje waardoor die activisten steeds geïsoleerder raken op dat plein. Want er is wel veel sympathie voor ze, maar voor de gemiddelde Egyptenaar nou, is het om moeilijk te volgen, volgens mij, allemaal die, die, die politieke intriges En de meeste ja. mensen willen toch gewoon weer terug naar stabiliteit... en veiligheid en, en economische welvaart. Ja, nou, het is niet en alleen dus. voor de meeste Egyptenaren moeilijk te volgen... maar vooral ook voor de meeste Hollanders, denk ik. Maar je hebt, ik zal het op uh, een proberen uit te leggen, nou, maar het is inderdaad ingewikkeld. Je hebt de poging gedaan. En, uh, de, de, de geoefende luisteraar, de oplettende luisteraar, die begrijpt het als het goed is. Remco Andersen vanuit Egypte, Cairo, dankjewel. Tot snel weer. Graag gedaan.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 Wou ik razendsnel opzoeken. Volgens mij is het, het origineel van Don McLean, denk ik. Maar in ieder geval vind ik deze van Madonna ook best wel aardig. Geen Merkan Pie. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Meer sporten, afvallen, nieuwe baan zoeken. Of natuurlijk de meest gebruikte, stoppen met roken. Goede voornemens zijn natuurlijk meestal heel erg moeilijk vol te houden. Maar bij BNN hebben we Patrick Lodiers... En die uh, is daar om je aan je voornemens te houden. Vorig jaar riep je jongeren op om een brief te schrijven aan zichzelf met een goede voornem. Wordt het een radicaal ander jaar? Heb je grootste plannen of juist niet? Wordt het bijzonder of juist niet? Schrijf die brief en laat hem achter op ps.bnn.nl. En na een jaar kom ik bij je langs. En ja, wat is er dan van je plannen terechtgekomen? Vanaf komende zondag op televisie te zien PS tot volgend jaar. Patrick Lodiers, goedenavond. Een bijzonder goede avond. En dan moet je meteen denken, ja, wat, wat zijn altijd mijn goede voornemens? Wordt het een radicaal ander jaar? Dat denk ik eigenlijk altijd. Nou ja. ja, kijk, ik vind het altijd uh, mooi als mensen uh, uh, goede voornemens hebben. Maar ja, uh, het is natuurlijk ook het leven. En het leven is uh, onvoorspelbaar. Het is uh, improviseren in het leven. En dat is wat je nu terugziet uh, als je uh, een jaar later bij mensen op de stoep staat... en zegt van... Hey, dit heb je naar ons geschreven en uh, hoe is het nu? Ja, want dan kom jij. Jij komt niet eerder. Jij komt als hij al, als het goed is, die dat goede voornemen hebben vervuld. We zijn nu aan het draaien, dus echt op het, het laatste van het jaar om, om te kijken. Ja, hebben ze de goede voornemens of de plannen die ze hadden, hebben ze die waar kunnen maken? Of is er totaal iets anders gebeurd? Welke verhalen, Filia, op? Nou, veel verhalen, maar ja, een van de opmerkelijkste is dat toch wel het verhaal van Josia. Ja, Josia had. Nou, volgens mij, echt uh, in begin van januari, echt 6, 7, 8 januari, echt een, uh, een mail gestuurd met een heel lijstje. Ik heb hier weer je mail. Ja, lees hem nog eens voor. Maar goede voornemens zijn: een huis vinden, een opleiding vinden, niet afmaken, minder alcohol en drugs gebruiken en meer tijd aan ontzettend lieve vriendin te krijgen. Uh, mooi lijstje, dat is een mooi lijstje. Dat, ja. uh, yeah. maar laat ik eerst eens vragen: uh, je wilde een huisje vinden, want je was dakloos. Hoe ben je dakloos geraakt? Die jongen had nogal wat natuurlijk. of ja, had, had enorm had, had, wat. Had nogal veel niet eigenlijk. Ja, en, en hij was zeker ook al een jaar dakloos. Nou ja, probeer daar dan maar eens uh, uh, vanaf te komen. Of tenminste te zorgen dat je een dak boven je hoofd hebt. En hoe is het afgelopen? Ja, dat zie je eigenlijk zondag in het programma. Maar ik kan het ook wel vertellen. Het is namelijk gelukt. Ja, het is ongelooflijk. Uh, deze jongen heeft die brief gestuurd en dacht bij zichzelf. Ja, dit is toch wel een, een stok achter de deur. Ik moet het gewoon gaan doen. En hij is het gaan doen. Hij is uh, gestopt met, uh, met blowen. Dus dat scheelde al een stuk. Uh, hij heeft een huis gevonden. Helaas is met zijn vriendin uitgegaan. Is veel minder gaan drinken. En hij volgt een opleiding. Hij wordt marinier. Dus het is. Ja, weet je, dat vind ik dan echt gek. Als iemand waarvan je denkt. Nou, toen ik las, dacht ik bij mezelf. Ja, ja, dit is een heel leuk wensenlijstje, maar no way. Uh dat dit gaat gebeuren. Maar ben jij maar, nou op een of andere manier nog een beetje een stok achter de deur geweest? Nou ja, die brief die, zich naar, die, ze, die ze naar zichzelf sturen, dat is eigenlijk dan uh, bij veel mensen toch iets van... ja, ik heb het nu opgeschreven, dus ik moet toch in ieder geval proberen het waar te maken. En dat is wat ja, want bij het volgende, wat jij een mooi verhaal vond, Inge? Uh, Inge Mol. Ja, Inge Mol die wilde af van haar vreedbuien en die wilde afvallen. En die had dus ook een uh, mail gestuurd. En die vond het ook een goede stok achter de deur. En die is echt uh, uh, nou, in behandeling gegaan zelfs. Uh, ze, ze was er zo klaar mee. Ze heeft het aan haar vriendinnen verteld. Ik heb fruitbuien, ik wil ermee kappen. Dus uh, zij in behandeling. En inderdaad, ze was uh, heel goed bezig. En het ging ook goed. En uh, nou, ze heeft een eigen bloemenwinkel. En toen werd ze overvallen. Het was half tien. Ik uh, had net een mailtje gestuurd. En uh, ik hoorde bellen dus twee keer gaan. Dus ik loop ik sta op en ik uh, ben de deur open en staan... Uh... Twee overvals met een geweer namen te zwaaien dat ze geld moesten zien. Met een geweer? Ja. En toen? Ik had gelijk zoiets van, ik werk maar mee. Ik, um, ja, ik doe maar gewoon uh, wat ze zeggen. Dat is denk ik het beste. Ik ben gaan zitten en hij zei van, uh, ja, geld, geld. Dus ik heb op ochtend meegepakt, mijn geld uh, afgestaan. En uh, de kassen moest open en uh, ja, daar lig je dan. Ja, ik kan me zo voorstellen dat dat dus niet helemaal goed is gegaan nee, met precies. haar voornemens. Nee, precies. Ja, want vreedbuien ja, die komen toch uit een soort van emotie. En als je dan zo overvallen wordt. Dat is een hele heftige hmm. emotie. Ja. Dus haar, al haar goede voornemens... werden door deze overval weer teruggeslagen. Dus ze was uh, ja, al snel weer terug bij af... met haar vreedbuien en ze viel maar niet af. Maar uh, ik was er uh, twee weken geleden. En toen was ze toch weer... Uh, hard bezig om, uh, om af te kikken. Ook niet een heel, ja, inderdaad niet een heel vrolijk verhaal van Inger... maar er was een, een ander verhaal, Patrick... wat jou echt heel erg aangreep. Wat Met Masloen. Ja, je hebt... Uh, Heel veel soorten verhalen. Weet je, mensen die uh, willen afvallen. Of mensen willen stoppen met roken. Of iemand wil een kamelenboerderij beginnen. Je hebt, je hebt een variatie aan verhalen. En Masloem wilde zijn uh, VMBO halen. Wat ook een mooi streven is. Uh, Masloem uh, woont nu een jaar of zes, uh, zeven uh, in Nederland. Uh, hij en zijn familie en zijn vader kwamen uit Syrië. Z uh, zijn vader moest vluchten uit Syrië... omdat hij daar aan een bomanslag uh, is ontsnapt. Mm -hmm. Dus uh, zij zijn hier in, uh, in Syrië... En, en Masloem is uh, druk bezig met het halen van zijn VMBO. In Nederland? In Nederland. En uh, hij staat er goed voor. En uh, nou ja, zijn vader wordt als eerste slachtoffer neergeschoten in... Uh, in Al van der Rijn, bij de Ridderhof. Zo. Dus dan vlucht je uit Syrië met je hele familie... om hier veilig te zijn. En dan uh, gebeurt dit. Ja. Dat is ook uh, behoorlijk onvoorspelbaar. Nou, heftige verhaal. Er zijn ook nog hele luchtige dingen. Er was toch iets met, iets met een deurbel? Ja, ofzo, het, is een, het is een, een, een, een roetsbaan doorheen verschillende emoties. En één uh, iemand uh, die had echt een mooi voornemen... die wilde echt, echt ervoor zorgen dat ze deurbel gemaakt werd in 2011. Hallo, ik heb hem op voor PS volgend met als goede voornemen de deurbel te maken. De deurbel? En we gaan luisteren. En dat doet het. Nou, er zitten dus korte verhalen in, er zitten lange verhalen in, er zitten heftige verhalen in, er zitten vrolijke verhalen in. Nou, het is een beetje ja, terugkijken met mensen op afgelopen jaar 2011, maar dan op een originele manier. En waarom vind je dit nou zo'n leuk programma om te maken? Nou ja, omdat je dus gewoon ziet wat er allemaal kan gebeuren in een, uh, in een jaar. En er zijn een hoop uh, nare dingen, maar ook een heleboel uh, positieve zaken en vooral ook... Onverwachte zaken. En ja, dat, is, dat is mooi. Maar ik hou ervan dat mensen een streven hebben en dat in ieder geval gaan proberen. En ja, soms is het, het proberen al mooi genoeg. He, de weg is soms mooier dan het doel. Patrick de Diers, dankjewel wanneer te zien. Hoe laat, waar? PS tot volgend jaar zondag Nederland 3, 5:30. Dat was Patrick, onze voorzitter. En dan, dan nu onze eigen verslaggever: Joris Geugel. En ik probeer hem na te doen, en zo klinkt het eigenlijk. En waarschijnlijk horen jullie het al: het is Freddie Mercury, de liedzanger van de band Queen. Het is vandaag precies 20 jaar geleden dat hij overleed. En ik vond het op dat moment echt best wel heftig, want Freddie Mercury. Ik had mijn camera altijd vroeger helemaal vol hangen met posters van hem. Het was gewoon mijn jeugdidol. Alle platen had ik, ik kon alles meezingen. En ik heb ze ook gelukkig twee keer mogen zien. Mijn liefde ging heel ver. Maar er zijn mensen die gaan nog veel verder dan dat ik ooit ben gegaan. Ik heb het een beetje laten rusten, ik luister het af en toe nog wel. Maar iemand anders, Bas Asselberg in Tilburg... die is nog dagelijks met Queen bezig. Ja, ik ben... Uh... In de gelukkige omstandigheden geweest. He. Queen eigenlijk vanaf het allereerste begin dat ze in Nederland waren, al twee keer live. Gezien dat de eerste keer was uh, eigenlijk heel perorlijk. Mijn vader stond in Den Haag op de eerste Nederlandse Malam in december. Die duurde heel lang. En op een gegeven moment, ja na een paar dagen, mijn broer en ik die ons stierlijk te vervelen. En op een gegeven moment kwamen er mensen binnen met kaartjes voor gratis muziek om de hoek. Er was geen hond in die zaal, maar een man of 150. En ik heb toen queen gezien, een hele hoop rook en Harry En aan de rand kwamen ze gewoon van het podium af, liepen gewoon door de zaal de, tussen die mensen hun eye over mijn bol gekregen. En ik ben nu 38 jaar Queen-fan. En ik heb ze 97 keer gezien door heel Europa. Twintig jaar geleden is het nu. Ik vond het heel heftig. Ja, ik had uh, de avond van tevoren een belletje gekregen. En dat geloofde ik niet. Zeg. We hebben net de aankondiging gehad dat hij zegt dat hij eet heeft. Dus het kan wel een jaar of acht duren. Nee, Basje, believe niet. He just passed away. En een dag later zit ik in de auto met iemand op weg naar mijn werk in Dongen. En ik stap op de parkeerplaats daaruit. En uh, het nieuws gaat aan om zeven uur. Gisteravond is in Londen Freddie Mercury de zanger van Queen overleden. En toen was het één grote zwarte draaikolk. Toen heb ik gezegd, ik ga niet meer werken. Ik ben vanuit Dongen te voet teruggelopen naar Tilburg. En ik heb geen verkeerslicht, geen auto, niks gezien. Ik stond in één keer op het station. Ik heb alle kranten gekocht die er uh, bij die Bruno winkel stonden. En ik heb drie weken thuis gezeten. Ja. Je hebt van alles, je hebt gouden platen. Uh. Gouden Single Award van Behemian Rhapsody voor Freddy uitwerken. Moet je ermee? Ja, het is gewoon leuk om een stuk van die jongens bij je te hebben. Ook die riem van Freddy, van Live Aid, die heb ik op een veiling gekocht. Die heb ik elke dag aan. Ik zelfs met mijn trouw aan. Is heb je ervoor betaald? 1800 pond. Voelt ook eens dat die op mijn schouder zit. Heb je hem eigenlijk ooit ontmoet? Ik heb hem één keer heel kort ontmoet in Leiden in 86 in de Groenloothallen, 19 juni. En dat was me heel kort. En hij vraagt dan heel Hilco cool van, what do you want? Hij zegt, well, I only want to see you backstage one time. En toen zei Hilco van, you are backstage and you see me now. say. Dat was één groot feestbeest eigenlijk, Freddie Mercury. Dat hoort er allemaal bij. Er zijn uit Amerika ook wel hele decadente uh, feesten bekend. Uh, waar naakte meiden en echt orgies. En, uh, en dat zijn feesten, Er wordt nog steeds over geluld in de artiestenwereld. Want niemand doet het ze na. En wat eigenlijk niemand weet is dat als Freddie dan eens een keer met de chauffeur of met Phoebe... zijn een personal assistant moet ik zeggen, ging eten. En hij hoorde dan... Bijvoorbeeld uh, een gesprek van mensen die echt in de shit zaten. Dan liet die, uh, die butler of die chauffeur uitzoeken wie het waren waar ze woonden. En dan ging er anoniem gewoon een envelop naartoe met 20, 30, 40, 50.000 pond om die mensen anoniem te helpen. Hij heeft niet zo heel veel interviews gegeven. Van uh, Freddie was gewoon heel zuinig op zijn privé. Er is nu misschien licht in de tunnel, hè, want er is een nieuwe Freddie Mercury opgedoopt. Nou, die drummer van Queen heeft in Amerika het voornemen om volgend jaar te gaan toeren met een uh, soort roadshow, de Queen extravaganza. Daar kunnen mensen wereldwijd voor auditeren door filmpjes in te sturen naar de organisatie. En er zit een jongen bij, een jonge gast, Mark Martel. Hij heeft ook dezelfde mimiek, dezelfde oogopslag. Alles is identiek aan Freddy en zijn stemgeluid ook. En die heeft auditie gedaan met Somebody to Love. Als je op YouTube gaat kijken, Mark Martel, Somebody to Love Audition. Waanzin. Kippenvel. I work hard every day of my life. En dit is niet Freddie Mercury, maar Mark Mattel. En hij komt inderdaad in de buurt. Toch leuk verhalen die ik niet kende over Freddie Mercury van deze Die Hard Family. En Freddie Mercury blijft voor mij nog steeds de grootste muzikale entertainer die er ooit is geweest. Mercury, Mercury zeggen we altijd. Maar dat, nou ja, geeft niet hoor jongens. Heb je een vraag op Twitter, dan zet je er altijd hashtag durf te vragen achter. Wij beantwoorden hier in BNN Today iedere dag een vraag van Twitter. BNN Today. Hashtag durf te vragen. Ed Martijn Vorink vraagt, waarom laat een vliegtuig soms wel en soms geen spoor achter? Hashtag durf te vragen. Ik ben Hans Heerkens. Ik werk bij de Universiteit Twente. Uh, het witte spoor wat, je, wat u een vliegtuig soms ziet uh, achterlaten, dat is water. Uh, dat is, is bevroren water. Uh, er zit in de uitlaatgassen van een straalmotor zit waterdamp. En uh, als het nu erg koud is in de lucht, dan die, die waterdampmoleculen die, uh, klonteren dan samen en bevriezen in één keer tot hele kleine ijsdruppeltjes. Nou, die ijsdruppels, die, uh, dat is. Het die reflecteren licht en dat is het, de, de witte stroom die je achter een vliegtuig ziet aankomen. Als het warmer is in de lucht, dan verspreidt de waterdamp zich, want die is natuurlijk heel heet als die uit de motor komt. Die verspreidt zich dan en bevriest dan misschien ook wel of misschien ook niet. Het hangt van de luchttemperatuur af. Maar dan is het zo verspreid dat ze niet meer kleine ijsdruppeltjes vormen die je met het blote oog kunt zien. Hashtag durf te vragen. Ja, yep. morgen hebben wij weer een nieuwe hashtag. Durf te vragen beantwoorden wij een nieuwe vraag van Twitter weer. Zometeen het nieuws en daarna nog allerlei spannende onderwerpen... die ik nu niet kan zien, want de regisseur zou het blaadje voor mijn neus zetten... maar dat heeft hij weer weggehaald. Nee, allemaal leuke dingen. Zoals Nick en Simon kan nog een keer zeggen. Rond kwart voor tien zijn ze hier of eigenlijk was ik daar in Volendam. En we hebben het over het News of the World. Vandaag die verhoren over real journalistiek en dat gaat er hard aan toe daar. Maar eerst is dus het nieuws met Rachid Finch.